Renate Kok met het NOS Journaal. Een deel van de flitspalen langs Nederlandse wegen doet het niet... als gevolg van de hack bij het Openbaar Ministerie. De flitspalen kunnen vanwege de ICT-problemen niet meer worden aangezet. Het gaat om apparatuur die al uitstond toen het OMC-systemen na de hack offline haalde. Het Openbaar Ministerie werd vorige maand gehackt. Als gevolg daarvan koppelde de organisatie al haar systemen los van het internet. Vanwege die hack kiest OM er nu voor om uit voorzorg... flitspalen die eerder zijn uitgezet niet terug aan te zetten. Duitsland gaat een nieuw wapenpakket van de Verenigde Staten financieren... ter waarde van 425 miljoen euro. Sinds vorige maand stelt de VS de defensiesystemen en munitie beschikbaar in Oekraïne... die door andere bondgenoten moeten worden betaald. Duitsland is de grootste Europese leverancier van militaire steun voor Oekraïne. Eerder deze maand kochten Nederland, Denemarken, Zweden en Noorwegen ook al Amerikaanse wapenpakketten voor Oekraïne. En ook die kosten ieder 425 miljoen euro. Zuid-Soedan ontkent dat er gesprekken zijn met Israël om Palestijnen naar dat land te verplaatsen. Persbureau EP meldde eerder op basis van zes anonieme bronnen dat er wel over gesproken werd. Israël heeft nog niet gereageerd op die berichten. Zuid-Soedan is een van de gevaarlijkste landen ter wereld. De Verenigde Naties waarschuwden eerder dat het land op de rand van een nieuwe burgeroorlog staat. Het dwang verplaatsen van Palestijnen uit Gaza zou neerkomen op etnische zuivering. In Eindhoven Airport heeft vandaag twee keer het vliegverkeer stilgelegd vanwege onderbezetting bij de luchtverkeersleiding. Tientallen vluchten liepen daardoor vertraging op. Ook moesten vluchten uitwijken naar andere luchthavens. Het personeelstekort speelde bij de overkoepelende militaire luchtverkeersleiding op Schiphol, die ook het luchtverkeer in Eindhoven coördineert. Het weer is vanavond vrijwel overal droog. Blijft ook lang warm. Vannacht, vooral in het zuiden en westen, kans op een bui. Misschien met onweer. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen, dan weer veel zon en 27 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Helene Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM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 Openbare uitvoering en, uh, ja. uh, en vastlegging. thema's moeten begeleiden zeg maar, in mijn uh, zakelijke werk ja. en een daarvan was natuurlijk de totstandkoming van uh, nabuurgerechten in 1993 uh, ik begon in 1991 bij NVPI bij de producenten die wilden ze rechten en dat is in 1993 gelukt, daar waren ze al heel lang mee bezig ja, ja. en uh, ja, het verbaast mij eigenlijk dat het zo lang geduurd heeft Yeah. Ja, maar dat, dat yeah. was omdat er tegenstand was bij de politiek... en met name bij partijen die moesten gaan betalen. Dus ja, dat is logisch. Ja. De horeca was er ook tegen. Ja. Want ja, die draaiden heel veel plaatjes... en daar moesten ze ineens extra voor gaan betalen. Ja? Want die Klopt. betaalden wel aan de Buma voor de componisten. Oh, maar niet voor de uitvoer. Maar niet voor de uitvoerende. Ah, okay. En die kwamen er toen bij en dat was Sena. Ik heb toen nog ja. wel geprobeerd om Buma en Sena... tot één organisatie te okay. krijgen, maar dat is uiteindelijk niet gelukt...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 Ja, ja, dat is ook heel hard Dus ja. het nummer streamen vanaf ja. Spotify of een andere uh, dienst. Ja, dan krijg je 0, cent of ja, zo. Ja, maar uiteindelijk ja. kan dat natuurlijk wel optellen. Ja. Dat, uh, ja. Dus het is, uh, ja. Mag ik even iets, iets over YouTube? Dat, daar is ook iets mee geregeld? Ja, nou ja, YouTube was ook een van de eerste diensten die uh, ook uh, muziek online gingen verspreiden. En die zei altijd: Ja, we zijn een technisch bedrijf, we geven alleen maar door. Ja.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 Dat is allemaal wel geregeld, maar er, er valt nog van alles aan te verbeteren. Maar dat moeten de, ja, de het mensen echt van echt nu dan maar doen. En uh, mm. Een aantal muzikantenorganisaties zijn er heel actief in.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 Dus ook de schrijvers, de filmmakers, de, oh, de, de, de, de, de journalisten, de, journalisten de, de, de hele, hele kliek. Ja. Ja. Iedereen die zijn belangrijk. En ik heb jarenlang dat secretariaat gedaan van die koepel, zeg maar. Okay. En wat wilden we voor dingen? Nou, we wilden dat er een vergoeding zou komen voor het uitlenen van boeken en het oh. uitlenen van... CD's en uh, van CD's. En CD's. Ja, CD's. Ja, okay. Het leenrecht, ja. nou, dat is er gekomen uiteindelijk. We wilden dat er een heffing kwam op blanco cassettes. Is er ook gekomen? Is er ook gekomen, ja. ja. Stichting thuiskopie. Ja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 en een, ah. een legale privékopie Ja, ja legale. Ja. Uit iets illegaals. Dus daar zijn. hadden we de Europese rechten voor nodig... om ja. uh, ergens in, uh, in de jaren 2000 uh, vast ja. te stellen dat het niet een legale... maar dat het gewoon een, een, ja. een exploitatiedaad was. Ja, Nederland was heel wat Dat soort uh, ja. regelgeving, ja. Ja, ja, klopt, ja. ja. ja dus of Maar hij was macht. dat toen ook met... Hoe heet dat nou? Brein? Was ja, dat, toen hebben daar... we, dat hebben we ook opgericht. Brein toen. Okay. Inmiddels... Uh, was dat uh, 25 jaar geleden? Ja. Die stichting uit heeft uh, vorig jaar haar uh, 40 jaar bestaan gevierd. Het heet nu de federatie uit En ik ben uh, toevallig de laatste vier jaar weer actief geweest als algemeen secretaris. Een pensioenbaantje. En brein bestond ja. 25 jaar. Dat hebben we samen gevierd in de uh, Koninklijke Schouwburg in uh, Den Haag. Ja. Maar brein is toen inderdaad opgezet, want...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 Vinylalbums albums en toen ja. de cd kwam dachten van nou ja dat, dat, dat is zo'n technisch proces dat kan niemand namaken maar ja, ja, ja. het is er ja, het, ja. Ja, ja ja dus uh, en daar uh, is uh, heel lang uh, de onaanvolgbare tim kuik directeur van geweest okay. van brein en uh, maar die opsporingsdienst, die werd toen gebruikt zeg maar ook door de mensen die nabuur recht hadden of de platenmaatschappijen die ja, nog geen recht hadden ja. Die zeiden wel van ja, het is een onrechtmatige daad naar ons toe. Dus ook ja. een juridisch begrip. Dus Buurma Stemra, neem dat lekker mee met je opsporingsdienst. Ja. En dat gebeurde toen. Ja, en NVP okay. betaalde dus aan Buurma Stemra om dat te doen. Toen kwam de filmindustrie. Die zei van ja, maar wij hebben dat ook. En die zijn de stichting ja. Video Veilig Begonnen. En die sloot een contract met de opsporingsdienst Buurma Stemra. Oh, ook daarvoor ja. daar. Ja. Toen gingen wij games... Distributeurs, producenten gingen we vertegenwoordigen bij NVPI, dat was een okay. derde, derde ja, tak. Ja. En dan gingen we ook een overeenkomst met Ja. Maar nou, op een gegeven moment uh, moest die opsporingsdienst van de politiek mee ophouden. Dus, uh, ja, moest dat? Ja. Oh, okay. ja, dat vonden ze eigenlijk oneigenlijk. Dus uh, ja. Dat, dat ja. moest maar bij de FIOT. Oh, dat is uiteindelijk niks geworden: de FIOT, ECD. Ja. Um, maar, um, en toen dachten we, van ja, we zitten hier als NVPI langs drie.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 Uh, kijk, bestrijden van piraterij was één ding en het bevorderen van auteursrechten en aanverwante rechten was een tweede. Uh, maar ook bijvoorbeeld voor de filmindustrie de leeftijdsclassificatie. Oh ja. Uh, want er was een filmkeuring ooit, maar er was voor videobanden was er niks en dat waren ook allemaal cowboys oh. niet <laughs> Dus daar zijn we toen uh, Kijkwijzer voor begonnen. Oh ja. Ja. Okay. Yeah. Yeah. Dat soort dingen. Ja. Yeah. Yeah.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 is voor muziek natuurlijk heel erg belangrijk geweest. En we begonnen natuurlijk mee. Dat, Dan ja. bedoel je van zeg maar, langspeelplaat naar cd? Ja, ja nee, ik bedoel eigenlijk van cd naar online. Naar, naar online. Okay. Ja. Streaming. Ja, naar streaming. Ja. Want ja, cd werd gemaakt. Er is een hoesje bij uh, uh, de verpakking. Uh, nou, voor de platenmaatschappij was dat toen, ja. toen de cd kwam. Hebben ze natuurlijk wel heel veel oud werk opnieuw uitgebracht. Mm -hmm. Want dat werd toch wel verkocht. Ja, daar hoefden ze eigenlijk verder helemaal niet in te investeren... Uh, nee. behalve dat het geproduceerd moest worden. Ja, dat klopt. Dus het wel dat geen, was een mooie tijd, een, denk, denk ik, Dat het Toen ging het heel goed, ja. ja. ja dat was, uh, ja, jaren ja, 90. Hè, ja. Ja. En toen kwam het internet en toen kwamen ja. uh, het het de <laughs> downloads. En ja. de downloads, dat werd vrij snel door uh, Apple ja, op, natuurlijk uh, opgepakt. Ja. Want die verkochten ja. die apparaatjes... De, de iPods. De iPods. Ja, en ja. Uh, die sloten fantastische deals met platenmaatschappijen. Waardoor er geen enkele andere Apple-achtige tussen kwam. Om, want ze hadden natuurlijk ook afgesproken. Maar ja, maar als een ander komt, dan moet hij hetzelfde betalen als ik. Ja, ja. Dus <laughs> Apple had dat nogal dichtgetimmerd. En dat was omdat ze natuurlijk hun geld verdienden met de apparaatjes. En niet zozeer met de machines. Oh. Ja, dus ze betaalden goed aan de platenmaatschappijen. En als het goed is, werd dat ook goed verdeeld met hun artiesten. Um,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 het is vorig jaar nog een deal gemaakt over uh, sessiemusikanten die uh, nooit extra be betaald nee. kregen als muziek in het internet ja, hit ja. werd. Dus oh. daar is ook een deal over gemaakt. Dus dat is wel een, uh, een onderwerp waar NVPI als uh, vertegenwoordiger van het collectief okay. zich uh, mee bezig oh. houdt.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 Let me journey where I should not go. We stand together in a one man show. I need somebody to hold me when the night is long. I am the man who does all or nothing. I am the one who will not fade away. I will be standing with my hand in the fire, feeling through. A home true song singing a home true song with the weight of the world on my shoulders, it's always been that way this runaway train keeps on rolling someone's gotta pay One, my God has given me. I can't tell you why. There must be a reason for it. Sometimes I'd rather die. There's a storm on the ocean, and the river there. I won't be lonely, it's my only friend. I need somebody to hold Back where I belong, singing a home truth song, hey, singing a home truth song, hey. I ain't that poster boy you made me. You won't ever chain me down.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 Standing with my hand in the fire Feeling forever young Back where I belong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 en uh, artiesten imiteren en zo. Dus toen hadden we Rita Rijs, Rob de Nijs en Marco Borsato, die waren er dan. En ja. die, die zijn toen gecoverd door de Trieste. Dus uh, die Edison's, die nu natuurlijk uh, 65 jaar bestaan, denk ik. Ja, ja Dit jaar? Ja.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 en waar uh, met name uh, uh, politici uh, ook voor werden gevraagd om naartoe te komen. En uh, een aantal deden dat natuurlijk altijd heel graag... Het, uh we hebben ook wel eens gehad dat de halve VVD-fractie, want we hadden het allemaal aan elkaar gezegd van oh, dat was een leuk feestje, je. <lacht> ik ben nog wel eens door een vrouwelijk Tweede Kamerlid gebeld op de dag van, uh, van het feest, zeg maar, van ik weet niet wat ik aan moet trekken. <lacht> of ik daar ook in kon adviseren. Dus ja, het dus ja, gaat om een beetje een band, op, band opbouw, ja. natuurlijk, met de mensen die, die wel iets voor je kunnen betekenen. Want, ja.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 En ja. ja, niemand is het ooit eens met de keuzes natuurlijk. Nee, nou ja, in dit geval, uh, Whalen was uit de bed gestapt toen, na, de, na het songfestival. En uh, nou ja, die, dit album is toen ja. gemaakt. En uh, uh, de band zoals die toen bestond, die zou de album ontvangen. En, maar toen vond Whalen dat hij daar ook bij moest zijn. En dat wilde ja. de band niet, want ja, ja, hij zat er niet meer in. En hij uh, had ook niet zo'n bijdrage volgens ja. hun gedaan dat dat gerechtvaardigd was.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 Met een overeenkomst met een uh, distributeur. Dus uh, ja. iemand die dat uh, uh, als het gaat om uh, dragers naar de winkels. Bol <laughs> brengt. Ja. En uh, uh, die, die ook zorgt dat het gedistribueerd wordt naar de uh, platforms. Naar ja. alle streaming platforms. Een stuk of 50 of zo. Vijftig?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 Ja. En op die lijst moet je zien te komen. En dat is wel een paar keer gelukt. Uh, met, met de plugger met de roads around. dus uh, En dan zie je het meteen. Je hebt ook pluggers, Spotify. Ja, er komen okay. ook pluggers. Ja, ja. Ja? Ja. Dus er bestaan nog pluggers, ja? Nou ja, de, de, dat je op bepaalde lijstjes wil komen. Hè, dat is uh, okay. binnen Wordt Spotify. Toch ja? betalen. Ja, er is niet ja. iemand die met ja. een singeltje de studio <laughs> binnen drinkt... <laughs> om iets nou, te laten draaien. Ja, radio misschien wel, ja. ja vroeger dat had je altijd... Op vaste dagen was er altijd de pluggersbijeenkomst ergens in een restaurant hier bij Loostrecht. Pluggersbijeenkomst. En, en daar kwamen de pluggers ja. je dan allemaal, braaf. Ja. Ik weet niet of dat nog gebeurt, misschien, uh, misschien voor de lol. Maar ja. <laughs> ik ken zo'n plugger, Ger Loogman. Oh, Ger, zeker. Ja, die, die ken, ken je wel? Ja. Ja. Ja. ja. ja. Die zit ook in ZFMS. Ja. ja, daar heb ik er mee wat mee afgelachen. Met Ger. Ja, aardige man, ja. <laughs> Leuke verhalen heeft hij ook inderdaad. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. Die heeft ook een soort een, een, een filmpje gemaakt.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 Een beetje afronden. Nou, laten we nog even naar het lijstje met muziek ja, kijken. Ja, dat is goed. Ja, want, uh, <laughs> er staat ook uh, Daryl Hall op, van Hall Oates. Zeker. Ik heb hem laatst nog gezien in de uh, Royal Albert Hall. Uh, speciaal naartoe gegaan, maar het viel helaas een beetje tegen. Want hij, hij was, was, ook niet, goed. Al hij was de... niet goed bij stem. En, nee. Maar hij heeft zo'n fantastisch programma op internet, uh, uh, in House. En daar heeft hij uh, ergens in, uh, in Amerika, een grote schuur met allemaal apparaten en dingen, apparatuur. En dat is echt, dat nodig je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 Misschien niet direct volgbaar, maar dan uh, <laughs> voor de goede luisteraar dan. Um, ik heb op het laatste album, is vorig jaar uitgekomen, dat heet By the End of Fall. Het nummer The ja. End of Fall is, uh, gaat eigenlijk over de klimaatcrisis, okay. het einde van de herfst. En, uh, ik bedoel, dat geldt in de mensenleven, dat je op een gegeven moment de seizoenen doormaakt natuurlijk. Ja. En de herfst van je leven en dan komt de winter.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 Heel veel tijd nodig. En als je directeur bent van de platenmaatschappij, dan denk je, ja, dat doen we die rechten allemaal. Wat moeten we er allemaal nog voor betalen? Ja, en Die zo. worden op wat kortere termijn ja, afgeretend. Te ja, ja, daarom. Dat dus, ja. is een lange ja. adem. Dat hebben we ook ja. steeds uit moeten leggen. Maar wel, wel redelijk voorlopen. Ja, daar ben ik wel ja. tot op. Ja. En, ja. Maar muziek ook wel aan en het ene nummer meer dan het andere. Dat, ja. <laughs> nou, Paul, hartstikke bedankt voor deze al deze mooie verhalen. Graag gedaan. En u, luisteraars, ook bedankt. We eindigen deze aflevering met Paul Zolleveld met het nummer Die Ente Vol. Bedankt en tot de volgende keer I can see a fire raking, Just outside my door.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 Show!